Drie uur. Dit is Radio 1, met Thijs van den Brink en Elspeth Grütke. In dit is de dag, Geert Wilders haalt Marine Le Pen over de vloer. Wie is deze Franse politica? Een nieuw onderzoek in de strijd tegen kanker. Nu eerst het NOS-journaal met Raymond Serré. Het kabinet ziet geen rol voor zichzelf in de kwestie Marvel en Wiels... Zij is gevolmachtigd minister van Curaçao en vertegenwoordigt haar land in de Rijksministerraad onder leiding van premier Rutte. Onlangs rezen twijfels over haar cv. Zo zou ze ten onrechte beweren dat ze een universitaire titel heeft. SP-kamerlid van Raak toonde zich in de Tweede Kamer verbaasd dat Rutte kennelijk geen mogelijkheden heeft om alle ministers in de Rijksministerraad te screenen. Minister Blok vindt de verdenking ernstig, maar het kabinet kan er volgens hem weinig aan doen. In het statuut is vastgelegd dat de regering van ieder land gaat over de benoeming van eh, haar ministers. Dat geldt dus ook voor de gevolmachtigde ministers. Dus het is ook aan de regering van het land Curaçao om te oordelen over ministers, ook te oordelen over verdenkingen over ministers. En het is aan het parlement van Curaçao om haar regering daarop aan te spreken. China wil boeren meer zeggenschap geven over het land dat ze bewerken. Het Centraal Comité van de Communistische Partij heeft net een plenaire zitting van vier dagen afgesloten... waarin de grote beleidslijnen voor de komende vijf jaar zijn uitgezet. De kloof tussen het platteland en de stad moet worden gedicht. Ook de boeren moeten de vruchten kunnen plukken van de modernisering, zo vindt het comité. De partij heeft verder besloten dat de vrije markt een grotere rol gaat spelen...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 Handen en voeten te geven aan de, nou wat dit ideologische beleidstuk van de top van de communistische partij dus is.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 behandelen, eigenlijk testen of behandelingen werken... voordat je naar de patiënt toe gaat. De methode waarbij tumoren buiten het lichaam worden gekweekt... is de afgelopen jaren ontwikkeld. En de bedoeling is om de methode de komende tijd te vertalen... van laboratorium naar patiënt. En dan het weer bewolkt, af en toe regen of motregen. In de loop van de middag vanuit het noordwesten langzaam droger. De temperatuur rond 9 graden. Komende nacht vorst aan de grond, kans op mist. Morgen geregeld zon, het wordt dan 9 tot 11 graden. Bij bij de ANWB, hoe is het op de weg? Nou, op zich wel goed, maar net over de grens op de E19 richting Antwerpen is nu wel vertraging. Bij Sint-Job en het Goor is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er is daar één rijstrook dicht, veroorzaakt een lange file. Verkeer vanuit Rotterdam naar Breda kan beter omrijden via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. Zometeen in dit is de dag, hoe extreem is Marine Le Pen?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 EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutteken. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Morgen bezoekt de Franse politica Marine Le Pen ons land... op uitnodiging van Geert Wilders, politicoloog Meindert Venema. Weet veel van rechtse partijen en hij vertelt ons wat we met haar in huis halen. Veel kankerpatiënten ondergaan zware medicijnkuren die vaak niet aanslaan. Hans Klevers wil daar een eind aan maken. En tegen half vier is onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Ton Luiten En uw mening, die horen we graag via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. We gaan praten over nieuw onderzoek in de strijd tegen kanker. Een strijd die op heel wat fronten wordt gestreden. Nederlandse onderzoekers melden doorbraak in het onderzoek... naar het ontstaan van eierstokkanker. Er is een nieuw middel beschikbaar dat hormoongevoelige borstkanker... remt in de groei. Verschillende uitkomsten van kankerzorg in Nederland. Internationaal onderzoek onder leiding van het Nederlands Kankerinstituut. Ziekenhuizen hebben bijna iedereen opgespoord die als kind kanker heeft gehad. Ze willen gewoon van alles onderzoeken en als jij daar dan een bijdrage aan bij kan leveren, dan, is dat wel, dan doe je dat toch gewoon. Ja Hans Levens, goedemiddag, hartelijk welkom. We hoorden net, er gebeurt van alles op het gebied van kankeronderzoek. Maar we hoorden net ook in het nieuws dat u iets heel nieuws gaat doen. Ja, goedemiddag. Ja, wij, uh, We kunnen in mijn lab sinds een jaar of wat menselijke cellen kweken. Dat wil zeggen dat we weefsel afnemen van volwassenen, kind... dat in, in een plastic schaaltje brengen met de juiste groeistoffen erbij... Uh, Volgens de leerboeken zou dat weefsel na een dag of wat moeten afsterven. Maar we hebben de conditie zo kunnen ontwerpen dat, dat die cellen blijven doorleven. Maar van normale cellen blijven als het van normaal weefsel komt. En als het van kankerweefsel komt, blijft het precies die kankercel die het ook in de patiënt was. Dus, dus je haalt eigenlijk de kanker uit de mens en zet het op kweek en kan daarmee verder? Ja, en dat is, uh, klinkt misschien niet zo opzienbaar, maar dit was tot voor kort onmogelijk. En waarom is het belangrijk? Nou, je kan vervolgens, nou, laat ik iets meer zeggen over kanker. De kanker is een ziekte van uh, van ons DNA. In een van onze vele cellen uh, komt er een kleine verandering van onze DNA-code. Die die cel ietsje harder laat delen dan die zou moeten doen. Dus die gaat nakomelingen maken en dan groeit er langzaam een tumor. Darmkanker, waar wij het meeste onderzoek aan doen... lijkt een hele homogene ziekte. Iedere patiënt met darmkanker wordt hetzelfde behandeld. Maar we weten allemaal dat die patiënten allemaal op andere manieren reageren. Sommigen gaan snel dood, sommigen overleven heel lang... sommigen reageren wel op de therapie, anderen niet. En dat heeft te maken met het feit dat de veranderingen in het DNA... van patiënt tot patiënt verschillen. Er zijn wat overeenkomsten, maar iedere patiënt is eigenlijk uniek. Dat wil zeggen, als je de beste therapie voor een patiënt wil weten... dan zou je het liefst zijn eigen tumor blootstellen aan geneesmiddelen, combinaties, ja. nieuwe geneesmiddelen. Um, en dat kan je doen door een patiënt te behandelen. Ja. Maar dan heb je één of twee kansen. Je zou het ook buiten het lichaam kunnen doen... door een enorme serie van geneesmiddelen die we ondertussen hebben... op die kweken toe, toe te passen. En dat is en wat, wat u nu kunt doen. U kunt die medicijnen uittesten op die kweek... die u buiten het lichaam heeft Precies. ontworpen bijna. Ja, dat is wat wij nou doen, ja. ja. Zo, dat is wel ingenieus. Dat vinden we... U gaat ook helemaal blij kijken nu. Ja, ja nou, toen de eerste keer... Er was een, een Japaner bij mij in het lab, Toshi Sato, die, die nu terug, zit, terug is in Tokio... die dit voor het eerst aan de gang kreeg. En iemand geloofde, dat is dus een van de weinige keren... dat we echt een Eureka-gevoel hadden. Ik vroeg aan hem, are they growing? Zei hij, yes. En toen vroeg ik, hoe lang doen ze dat al? Three months. En waarom vertelde je dat niet? You didn't ask... Ja. Ja, ja. Hij loopt er dan te dansen door dat lab. Ja, nou, we hadden met z'n allen meteen het gevoel, dit is, dit is een enorme doorbraak, dit is iets wat niet zou moeten kunnen en het kan. En toen zou zo'n die... Japaner ooit een Nobelprijs kunnen krijgen voor zo'n onderzoek? Uh, of is dat het het is in mijn lab gebeurd, dus dan deden we er wat meer mensen uit deze groep bij. Ja, maar ja, maar dit, is, dit is nou ja, de Nobelprijzen zijn natuurlijk altijd die komen over twintig of dertig jaar. Ja, nee, maar nou dit is wel dat, iets, ja. denk ik, als dit heel de en het wordt nu heel breed over de hele wereld opgepakt okay. als techniek. Ja, wat wel, maar het is natuurlijk een grote groep van dit soort ja. ontdekkingen. Okay. Maar ja, wie weet. Maar ik dacht, natuurlijk ontdekt dat, maar dat klopt dus niet. Iemand in mijn laboratorium. Ja. En dan telt het ook voor u? Dan telt het voor de groep, ja. ja oké, okay, ja, ja, ja, de groep ja, ja, is dan ja, ja, de identiteit, ja, ja. zeg maar. U, u krijgt 6 miljoen van het KWF. Ja, dat is voor. sta op tegen kanker. Uh, iets nieuws eigenlijk komt uit Amerika. Er is heel erg een celebrity-activiteit daar. Groot evenement waar heel veel geld van rijke Amerikanen wordt opgehaald. Uh, dat heeft Nederland overgenomen, het KWF uh, sinds een paar jaar. En dat heeft vorig jaar voor het eerst echt een grote klapper gemaakt, zeg maar, 6 miljoen opgehaald. En dat staat los van 6? Dat heeft niets te maken met Albu6. Nee. Nee, KWF heeft 6 miljoen opgemaald en die wordt nu aan u geschonken... om dit verder te ontwikkelen. Ja, en het is wel een heel apart soort van, van onderzoeksproject... wat betaald wordt uh, door Staap tegen Kanker. Het is één project. Al het geld gaat naar één project. Het moet een samenwerking zijn, internationaal. Uh, en dat heet dan echt Hollywood een dreamteam. Ja, dus dat hebben u niet hebben... zelf bedacht. U dat dacht dat niet, hebben... mijn dreamteam gaat dit doen. Nee, nee, nee. nee. We moesten een dreamteam samenstellen. We hebben uiteindelijk uh, als buitenlandse partner... het Sanger Center, wereldberoemd... Om omdat daar, dat is eigenlijk het belangrijkste instituut geweest waar de menselijke erfelijke code is opgehelderd. een jaar of tien jaar geleden. Dat zijn echt de kampioenen van de DNA-analyse. En daar doen we mee, daar doen we dit project samen mee. Dus dat vinden we geweldig. Oh ja. Ik kan me voorstellen dat als er mensen zijn die luisteren, die hebben kanker. die denken: ja, daar wil ik ook heen. Ja, het is voor een onderzoek. We starten met het opzetten van een, wat we een levende biobank noemen... van 80 patiënten met darmkanker, prostaatkanker, alvleesklierkanker... gaan we uh, een collectie van tumoren weken. De bedoeling is dat die beschikbaar komen voor iedere kankeronderzoeker in de wereld. Uh, we gaan de DNA-code vaststellen van ieder van die tumoren. Dus we weten precies wat er aan de DNA-mis is. Uh, en we kunnen zelfs waarschijnlijk met farmabedrijven, zo willen we het opzetten, samenwerken die daarvoor betalen. En dat gaat ook weer terug naar onderzoek. Uh, uh, die moeten uiteindelijk toch de nieuwe kankergeneesmiddelen ontwikkelen. En hoe snel gaat dat dan? Want dit is allemaal onderzoek, maar mensen die nu ziek zijn, die hebben er waarschijnlijk niet zin Ik denk van. dat wij heel snel uh, dit gaan inbouwen in trials. Hè. Dat zijn testen waarbij patiënten die niet meer met de normale therapie behandeld kunnen worden... die aan experimentele therapie worden onderworpen. Uh, en we zijn op dit moment al aan het praten om deze test in te bouwen... om hele slimme experimentele therapieën op een individu toe te snijden. Ja, dus dat kan al heel snel dan? Ik denk dat de eerste patiënten er met een jaar of wat uh, in de trials komen. Ja. Dan duurt het natuurlijk een tijd voordat het bewezen is dat het werkt... en voordat de gemiddelde patiënt uh, dit kan verwachten in een ziekenhuis. Maar het, het klonkvijsrimpel. U zegt, je neemt een tumor, die doe je buiten het lijf... en daar maak je een kweek van en daar probeer je de medicijnen op uit. Waarom moet dat nog zo lang duren dan, voordat dat voor iedereen beschikbaar is? Nou ja, het is inderdaad technisch verbazingwekkend simpel... nadat Toshi dit ontworpen heeft. Maar het is natuurlijk uh, geneeskunde. We kunnen niet zomaar een leuk idee wat in het laboratorium aangewerkt... op allerlei mensen toe, uh, toepassen. We dan hadden moet... net al een Nobelprijs uitgereikt. Nou ja, dat was en een nou vraag. idee. nou is het, nou is het <laughs> allemaal weer al, al, alleen een leuk idee... Nee, het is een heel erg leuk idee. Maar het is waarschijnlijk ook heel erg praktisch. Maar de, het is nu eenmaal de, de consensus... dat je niet automatisch iets op patiënten toelaat... als het niet volledig bewezen is. Omdat dat het dat moet nu, is nu eerst gebeuren en, en daar is het beter. geld niet voor nodig. Dus daardoor die trials voor... om te laten zien dat het beter is dan wat we op dit moment doen. Uh, dat je inderdaad de slimste therapie be, be, be, be, bedenkt... die je zou kunnen... Maar wat je doet, het buiten het lichaam, dat, dat die fonds... omdat je dan... Uh, laten we zeggen, veilig kunt experimenteren. Want als je het in een lichaam zou doen, dan zou het allemaal weer. dan heb je een risico bij wijze oh ja. peken, dat er schadelijke. Heel praktisch, je kan een patiënt maar aan één therapie blootstellen. Ja. terwijl je in de kweek ja. kan je er wel honderd bedenken. Ja. of duizend, ja. of een miljoen. Ja. En dat doen we ja. op dit moment. Ja, ja. Ja. Ik noemde net al even Abdu6, die hebben een rotperiode achter de rust. Heeft u daar last van? Uh, nou, wij zelf als onderzoekers niet zoveel er worden erop aangesproken. Ik moet zeggen dat Alpe eigenlijk helemaal buiten deze discussie zou hebben moeten staan. Want die hebben niks ja, te maken kanker. Mensen denken kanker, Alpe KWF. Ja, ja, alles heeft met alles te maken natuurlijk in dit veld. Uh, nou ja, het KWF maakt zich wel erg veel zorgen. Ik moet zeggen, het kankeronderzoek in Nederland is wereldtop. En dat komt vooral door het KWF. Doordat wij altijd ja. veel geld hebben gehad wat heel goed verdeeld is. Al, al 50, 60 jaar. Oh ja, en dat zal voorlopig zo blijven, denkt u? Dat zal ongetwijfeld zo blijven. Ja. Ja. Nog even een ander ding. U was hier een jaar geleden ook. Dat had u ook wel 3 miljoen gekregen ergens voor? half jaar geleden. half jaartje ja. jaartje geleden. Was, uh, is dat al op? 3 miljoen dollars, dat was een persoonlijke prijs. Die ja. staat op een bankrekening op mijn naam. Nou, we hebben een. Ja, u, eh, moest, gehoor... u vertelde toen dat, u, dat ze belde dat u uw banknummer moest doorgeven. En dat zijn dan 3 miljoen dollar naar u overmaken. Ja, dat toen is dacht gebeurd. Ik weer dat dat zo'n Nigeriaanse. Uh... Ja. <laughs> ja, maar die komt dus te plukken. <laughs> maar goed, dat staat op de rekening. Nou, ik heb uh, een maand geleden mijn hele lab. wat mensen die ooit bij mij gewerkt hebben. een stuk of honderd En over de hele wereld ingevlogen voor een geweldig weekend. Met een congresje en stand-up comedy zalig en uh, zondagochtend in NEMO, Wetenschapsmuseum, was ontzettend leuk. Ja, maar daarmee is dit 3 miljoen nog niet op. Het is een klein beetje op nu. Maar... Ja, u gaat daar nog ja, heel lang heel erg van genieten. Dat denk ik. Maar ja. Dat was een persoonlijke prijs, die hoeft u niet voor onderzoek te besteden. Nee, nee. U mag er een boot verkopen als u wilt. Dat zou kunnen, ja. Dat gaat u niet doen, denk ik. Een nee. ferrari raden de, de, de, <lacht> ja, <okay. lacht> de, initiatief, de initiatief nemen we maar aan. En waar bent u blij mee met die 3 miljoen of met die 6 miljoen? Die 6 miljoen natuurlijk. Ja, Ja, ja. ja. Dat, dat onderzoek doen is natuurlijk het allerleukste wat er is. En die 3 miljoen weet ik ook nog niet waar die uiteindelijk terechtkomen. Komt ook ook naar doen. onderzoek? Dat zou zomaar kunnen. Ja. Misschien als ik nog eens een keer ergens naar verhuis heb ik het nodig om die. Voor president van de KNW moet dat stellen. Dan moet je ook wel zeggen: het onderzoek. Zo is dat. Toch? Ja. Ja. Nou, we gaan naar live muziek. U hoorde het stemmen al op de achtergrond. Dennis Kolen, onlangs zijn nieuwe album Foreign Affairs, heeft uitgebracht. Samenwerking met jazz-trompetist Erik Vloeimans. Uh, we hebben geprobeerd om Erik mee te laten spelen. Maar ja, die is aan toeren door Azië. Gaan jullie samen ook nog op tournee? Uh, ik ga sowieso op tournee in uh, januari met uh, deze twee jongens. Misschien dat ik die ook even mag voorstellen. Ja, vertel maar. Uh, dit is Marijn Euglink op uh, toetsen. En Pieter Ubbels op uh, sax en sopraan. En jullie gaan uh, op tournee met z'n drieën? Uh, ja, met een band. Een volledige band. Het okay. is nog even te bezien of Erik daarbij is. Want die heeft, uh, zoals je net al aangaf, een vrij uh, druk schema van zichzelf. Ja, goed. Um, oh. Maar mijn vaste band gaat dit uh, live in de clubs uh, spelen. Oké, okay. ja. en wat gaan jullie nu voor ons spelen? Dit nummer heet uh, Breaking Your Heart. Ga je Is it Is it selfish? Or is it wrong, a self-righteous, a fault, even though it's breaking your heart, I'm tearing you apart now, I'm breaking your heart, my love? or is it unthinkable to call you up? And to want to see you down a boulevard, even though it's breaking your. Poison that brings you life you take whatever might get you high But even though it's breaking your heart I'm tearing Dankjewel Dennis Kohl, de muziek afkomstig van je nieuwe album Foreign Affairs. Morgen komt Marine Le Pen, de leider van de Franse partij Front National naar Nederland. Marine Le Pen volgt haar vader Jean-Marie Le Pen op. Een meer en meer op een anti-islam koers. le definitief van du terrain massa-immigratie. Je kunt wel zeggen, die partij is niet meer antisemitisch. Ze zijn hervormd. Marine Le Pen is nu de basis allemaal anders geworden. Extreemrechtse beweging, sterk corporatistisch. Heel veel politici vinden het Front Nationaal... nog steeds een antisemitische partij. Meijnerd Venema, goedemiddag. Goedemiddag. Veel onderzoek gedaan naar rechtse partijen... en ook over Wilders gepubliceerd. Ja, hoe zou u Marine Le Pen willen typeren? Ja, als radicaal rechts... Um, zij, uh, zij heeft het, uh, het, het bruine verleden definitief uh, afgezworen. Dat, dat was overigens een, een, een trend die al veel langer zichtbaar was. Eigenlijk vanaf begin jaren negentig heeft het uh, Front National zich afgekeerd van, het, uh, van haar... Roots, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. uh, dus onder Le Pen al, is dat al twintig jaar gaande geweest. Maar de, de, de leiderswisseling heeft dat natuurlijk nog een keer benadrukt. Ja, nou hoor je, dat hoorden we net ook in het overzichtje, toch veel mensen die nog, haar, nog altijd typeren, of althans haar partij, als antisemitisch en als extreem rechts. Klopt ja. dat, dat, vooral dat antisemitische etiket, klopt dat niet meer? Dat klopt niet meer. En. Um, dat, dat klopt al twintig jaar niet meer. Maar haar, haar ja. vader, Jean-Marie, die hebben we toch nog wel eens horen zeggen... in het Europees Parlement dat het bestaan van de gaskamers... dat dat toch enigszins werd overdreven. Dus dat, dat zou je toch op zich wel... Nee, dat niet... heeft hij nooit gezegd. Nee? Nou, iets nee, in hij die heeft richting. Ge, hij heeft gezegd, de holocaust is een detail in de geschiedenis. Oh, ja. Ja, ja. Maar dat is wat anders. Is dat niet antisemitisch? Um, ik vind het onzakelijk. Oké. Okay, okay. Maar goed, ik snap waar de kwalificatie vandaan komt. Maar u zegt, dat is al twintig jaar, gel jaar geleden... Eh, dat die verandering in gang is gezet. Ja, die verandering is, die, dat is heel, heel bewust gedaan. Uh, toen ik in Frankrijk woonde, dat was begin jaren negentig... toen uh, heb ik dat uh, zelf kunnen constateren. Ik was een van de weinige Nederlanders die elke, dag, el, sorry, elk, elke week hun blad las. En je zag die, die wending weg van het anti-Amerikanisme... naar een pro-Amerikaans standpunt, weg van het antisemitisme... Uh, weg van het, uh, van van het, van het anti-kapitalistische... Uh, uh, ja, de retoriek mm -hmm. die, die bij dat fascisme hoort. En het werd gewoon een, een vrij moderne partij. Uh, en, en de islam is ook in toenemende mate het doelwit van het Front Nationaal, net als dat bij Wilders het geval is. Ja, en u zegt van dat is de wending die die partij gemaakt heeft. Geldt dat alleen voor de top of heeft die hele partij die wending gemaakt? Of zijn er toch nog wel elementen terug te vinden? Uh, nou, het geldt in ieder geval voor de mensen die nog leven. Er zijn natuurlijk heel veel antisemieten doodgegaan in de afgelopen twintig jaar. Dus, dus de mensen die nog aan, aan, actief waren in, in en rond het Vigierregime... die zijn allemaal dood. Ja, dat zijn degenen in de Tweede Wereldoorlog... die uh, het regime in Frankrijk omhoog ja. hielden. En wat ook zwaar antisemitisch was. Ja. Als u zegt, van in die zin, de partij van Wilders en Front National... zijn op elkaar gaan lijken. Heeft dat dan met name met die anti-islamkoers van ja, Front National te maken? Ja, zeker, zeker. En omgekeerd... kijk. Maar um, uh, Front National is, is meer anti-islam geworden. En uh, Wilders is meer anti-Europa geworden. U, um, um, in um, in um, 1995 publiceerde Front National al een uh, boek over Europa... waarin allemaal dingen stonden die nu iedereen zegt... Uh, namelijk dat, uh, dat de regelgeving veel te ver gaat... en dat heette L'Europe vol en dat was in de, in de periode van de gekke koeienziekte. Mm -hmm. En het um, en, en, en, en Front National zit dus ook al, al, al 25 jaar in het Europees Parlement... dus die hebben veel meer ervaring dan, dan uh, de PVV... Ja, maar, dat, maar en ik, dat niet alleen natuurlijk. Even meneer Venema, het is natuurlijk ook zo... en dat is ook heel logisch van Wilders... als je dat het Europese parlement neemt... dat het een enorm logisch. is. Die, die PV is natuurlijk krachteloos natuurlijk. Ze moeten ja. wel. Het is ook, en één ding, ik, ik moet in dit verband ook wel... Wilders wel verdedigen, heb ik het gevoel. Want kijk, de ChristenDemocraten... daar hoor je nooit iemand over. Die zitten in de EVP en die zitten gewoon met die club van Berlusconi... in, in ja. de, de ChristenDemocraten. Dus ik vind het een beetje overtrokken. Sterker nog, ja. sterker nog, Balkenende was erg bevriend met Berlusconi... omdat hij zo'n mooie, grote en duur... Auto's ja, had. ja, ik vind het ook een beetje overtrokken. Toch? Ja, ja, nee, ik, ik vind het ook een beetje ja, overtrokken. Ja, maar nu, kijk, ik uh, heb ja. geen... Laat, laat ik, zo zeggen, ik ben zelf van GroenLinks, dus ik moet er helemaal niks van hebben. Om dat, van dat ja, ja, ik ben ook geen lid van de PVV. Laat dat duidelijk dat zijn. Dat zou ik maar zeggen. Maar het, er wordt hier enorm veel stampij gemaakt op het verkeerde, op de verkeerde... in de verkeerde richting. Want het is... laat ik zeggen dat het Patriotisch Front gaat heel veel invloed hebben, maar niet... Uh, in antisemitische zin... maar wel in de zin van dat, uh, dat de moslims het in Europa moeilijker krijgen. Het Patriotisch Front, dan doelt u op de mogelijke samenwerking... in het Europees Parlement van de PVV, het Vlaams Belang... Front Nationaal, Lega Nord en de FVE. Daar, daar gaat ja. het over. Ja. En wie, de, wie zich er nog meer bij aan wil sluiten. Ja, en is, is te verwachten dat dat gaat lukken, die samenwerking? Um, nou, het is nog nooit gelukt. En er zit natuurlijk een, een tegenspraak in, uh, in, in het concept... van een nationalistische internationale... Ja, maar in, in dit geval. Eh, toch? Ja, ja nee, nee, dat zeker, het, zeker, zeker. Ja, ja. En, maar in dit geval is het natuurlijk het gemeenschappelijke doel. Um, Europa kleiner te krijgen. En ze krijgen ook steun van Frits Bolkenstein. Ja, niet direct bedoel ik. <lacht> nee. maar, maar, maar Frits die ziet aankomen. Dat, dat die lui een enorme overwinning gaan behalen. in alle landen waar ze mee, mee doet. En die is bezig die, die, de liberalen naar rechts te rukken. En. En dat maakt allemaal dat, dat de legitimiteit van, van Wilders en uh, Marine Le Pen um, steeds groter wordt. Maar u moet zich ook realiseren dat de achterban van deze partijen zich heel weinig gelegen laat liggen aan de opvattingen van Vrij Nederland. Ja, dat zal wel. Even over Wilders, want u heeft heel lang gezegd, ik wil niks te maken hebben met al die uh, extreemrechtse partijen. Nu gaat hij ja. gewoon met ze in zee. Is dat omdat ja. die partijen veranderd zijn of omdat Wilders veranderd is? Um, um, allebei, dat wil zeggen, Wilders is niet veranderd... Uh, die, die andere partijen zijn meer veranderd... Uh, maar Wilders is, uh, denk ik, van tactiek veranderd... die heeft gezien uh, dat hij daar in het Europees parlement... Uh, helemaal niks klaar maakt. Uh, het, het risico bestaat natuurlijk ook dat hij daar heel groot wordt... en dat daar allemaal mensen rondlopen... die weliswaar meer dan een ton incasseren... maar zelf daarvoor niks doen... Hmm. Nou ja, dat is ook een risico. Dus hij denkt, ja, als we daar een grote fractie vormen, uh, dan kunnen we veel leren van, uh, van de Fransen en van de Italianen. En dan vormen we ook een, een macht in Europa. En dan is mijn missie, namelijk om te waarschuwen tegen het islamitisch gevaar, dat, dat krijgt, uh, dat, dat, ja, dat, die missie wordt dan... Uh, uh, verbreid door heel Europa. Ja, wacht, de, ik heb daar wel een kantteken bij. De, de, ik vind het zo ja. interessant... Dat, dat, uh, dat Wilders eigenlijk de laatste jaren... toch echt heel echt... die anti-Europa kaart speelt. En ik hoor hem heel weinig toch over de islam. Dus er is ja. wel iets veranderd, zou je zeggen. Uh, ja, is het weet, nou, u wat is het, weet u wat er veranderd is? Zeg het. Niet Wilders, maar de politieke omstandigheden. Want Europa is natuurlijk nu... Bovenop de, bovenaan de agenda... komen te staan. Niet omdat Wilders dat uh, bedacht heeft... maar omdat uh, het in Griekenland misging... en in Italië en in Spanje. Zeker, en zeker, daar, zeker. Nee, maar dat daardoor betwist ik is... Niet. Wat zegt u? Nee, dat betwist ik ook niet. Maar ik, okay. het, blijft, het blijft wel interessant... Dat, dat je Wilders nu niet over de islam hoort... terwijl hij altijd nou, toch... Uh, nou, reinigt, luister. Reinigt. Je, moet, je moet een um, site lezen, hè? Net zoals, net zoals het, uh, het blaadje van het Front Nationaal. Ja, dank u, dank u ja, wel. Wij, wij, uh, wij gaan uh, naar onze dichter bij de dag. Vandaag is uh, dat Ton Luiten. Ton, goedemiddag. Dag Elsbeth. Wij gaan graag jouw gedicht beluisteren. Ja, ik heb nog geen titel, maar uh, laat ik het er maar flappend op noemen. Goedewel. Goed. Ja. We krijgen doorgaans wat we vragen. Een pasje verschaft ons toegang tot het leven van alle dag. En s'avonds vertelt het cabaret ons wat we zijn. We willen zo graag kwetsbaar heten, maar waarom willen we dat toch steeds weer weten? We steken onze neus in het nieuws, lezen alleen waar we om vragen... en hadden al zo'n sterk vermoeden van de sneeuwbal, het schot en de dood. En loopt het leven uit de hand als het hapelt en niet meer het gevraagde brengt... is de controle ons ontglipt en is er sprake van ziekte, ramp of misverstand... Zo zwerven we als regen langs de gevels van het leven. Als ze vragen wie we zijn, toetsen we een code in. Ook al hebben we stem en een gezicht, het getal verschaft ons toegang... tot wat we willen horen, willen hebben en steeds opnieuw weer willen weten. Het leven is voor waar geen grap, al lijkt het soms één flappentap. Dankjewel, Ton Luiten. We zetten dag, jouw gedicht op de website. Dit is de dagpunt nu en daar kunt u ook gesprekken uit terugkijken en uw reacties of uw ideeën kwijt. Hartelijk dank aan Sarah Kroos, het Venema, Wim Berkelaar... Hans Klevers, Alex Bogers en Rina Modelaar... voor hun bijdrage aan ons programma vanmiddag. Zometeen de VPRO. Geo Goms, wat gaan jullie doen? Hallo Thijs. Welk land zou zijn eigen economie ondergaven voor een ander? Dat is natuurlijk een idioot. Als je idioten vraag is het zo. vraagt. Duitsland. Moet dat gaan doen, toch? Maar Duitsland moet het gaan doen. Althans, het wordt van ze gevraagd. Dan doen ze het niet. Gaan zonder onder druk gezet worden. Maar is WO2 niet zo begonnen? Nou ja, min of meer natuurlijk dan. Uh, Econoom Zweden van Wijnbergen over de intrigerende economische logica van Europa. Dat zo in de Villa. Dit is Radio 1. Het is half 4, Remonseré met het NWS Journaal. Jongeren van 16 en 17 jaar hebben nog maar een paar weken de kans om sigaretten of cheque te kopen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van het kabinet om vanaf 1 januari 2014... de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak te verhogen van 16 naar 18 jaar.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 Minister Schultz noemt de zelfrijdende auto een prachtinnovatie. Als auto's met elkaar communiceren en gelijktijdig optrekken of afremmen... voorkom je schokbewegingen op de weg en stroomt het verkeer vlotter door, zegt Schultz. En het Koninklijk Paleis in Amsterdam stelt komende zomer de derde verdieping open voor bezoekers. Daar bevinden zich de grote en kleine krijgsraadkamers... waar de Amsterdamse schutterij in de 18e eeuw was gehuisvest... Het paleis was destijds het stadhuis van Amsterdam. De schutterij was een groep vrijwilligers die de stad beschermden bij een aanval. In de kamers gingen een aantal schutterstukken, waaronder de nachtwacht. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Voor de situatie op de weg gaan we nog een keer naar Wijnand Zwaan. Het valt nog mee met een begin van de avondspits vooral rond Rotterdam. Een paar korte files op de A15 en de A20. Wat meer in het oog springt is de grote drukte op de E19 richting Antwerpen. Bij Sint-Job en het Goor is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er staat 10 kilometer file net na de Nederlandse grens. Verkeer vanuit Breda naar Antwerpen kan beter omrijden via Bergen op Zoom... over de A17, A58 en de A4. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Goedemiddag, welkom in de villa. Veel over Duitsland. De coalitieonderhandelingen daar komen in een cruciale fase. En er zijn dikke problemen tussen SPD en CDU. Daarover ton Nijhuis van Duitsland Instituut. Verder staat het land onder druk om zijn economie te ondergraven... ten behoeve van Zuid-Europa en de Verenigde Staten. Daarover econoom zweden van Wijnbergen. En in Metropolis wereldwijd flirten. En in het economie... Flirten? Flirten. En het economiepanel om OA over het kabinet... dat de pensioenfondsen wil dwingen de premies te verlagen. Waar moet het zich mee Vraag je af. Reacties en meer kunt u kwijt op VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf VillaVPRO. Het is erop of eronder voor de Duitse coalitieonderhandelingen. Eind van de maand moeten SPD en CDU-CSU eruit zijn, want half december beslist de Duitse Bondsdag over een nieuwe Amsterdamijn voor Angela Merkel. Ze zijn al een end, maar er zijn nog veel conflicten. Vannacht nog heeft eh, SPD-vicevoorzitter Manuela Scheeswijk woedend de onderhandelingen over het homohuwelijk afgebroken. Ze twijfelde hardop aan de grote coalitie van SPD en CDU. Quote, Ik kan de SPD-leden onder deze omstandigheden niet aanbevelen in te stemmen met de coalitieovereenkomst, zei ze. Ton Eijhuis, directeur van het Duitsland Instituut, goedemiddag. Goedemiddag. We kennen elkaar, dus we zeggen je en jij. Ja. Um, is dat nou een onderhandelingstruc of zijn er echt zware problemen? Nou, er is nog een derde mogelijkheid en die lijkt me waarschijnlijk het. Het is irritaties die voortkomen uit een, uh, een druk. Uh, je moet je zo voorstellen dat uh, die onderhandelingen die worden gevoerd in twaalf uh, werkgroepen en die moeten uh, voor. ...of twee weken, dan moet het coalitieverdrag rond zijn... ...moet het zijn met resultaten komen. En gisteravond om elf uur was deze groep er nog weer niet uit. Dus ik neem aan dat op dat moment uh, zij uh, even doorsloeg. Want later zei de SPD ook dat uh, ze deze uitspraak helemaal niet gedaan had. Dus het maar, ja, ging... maar die derde mogelijkheid die, die je noemt, irritatie door druk, is eigenlijk nog ernstiger dan die vorige twee. Want irritatie uh, tast de persoonlijke sfeer uh, tussen de mensen aan. Dat is veel gevaarlijker. Ja, nou, dat is ook maar deels het geval. De, eigenlijk zijn de verhoudingen uh, buitengewoon goed. Vooral tussen uh, Merkel en Gabriel... Dus... Dat, en dat is het belangrijkste, dat die twee zich vinden. En dat dat in, de, in, in die werkgroepen loopt, dat over het algemeen ook goed. Maar dat, het, dat de zaak soms even oploopt, dat, dat ligt voor de hand. Want laten we wel wezen, ze zijn al een paar weken bezig... maar uiteindelijk is er nog niet veel gebeurd. En in het begin kun je even kennis maken, procedures vaststellen... de thema's inventariseren. Maar nu moeten de spijkers met koppen worden geslagen. En iedereen merkt... dat. In de partij, um, dus in in. In, zowel in het CDU als in de SPD de leden steeds ontevredener worden... en geïrriteerder raken van, hé, hey, gebeurt er nog wat? Komt er voor onze partij wat uit? En over twee dagen uh, begint de SPD met een partijcongres. En uh, ja, dan, uh, dan die druk voelt men. Het moet nou geleverd worden. Ja, want in dat, op dat uh, congres moet waarschijnlijk toestemming gevraagd worden aan leden... om die coalitie aan te gaan. Uh, nee, dat is, uh, dat is uh, niet het geval. Dat is, gaat meer over de toekomst van de... Uh, van uh, de partij en uh, de strategie. Uh, de toestemming zal uiteindelijk gevraagd worden aan, uh, aan de leden. Mm -hmm. En dat maakt ook uh, waarom de zaak nou onder tijdsdruk staat. Want in principe moet 27 november, dat is over twee weken het, uh, het, het rapport af zijn, het coalitieverdrag... En dan hebben ze dan hebben de leden de tijd om daarover te stemmen. Dat wordt een hele grote en dure procedure, dat kost meer dan een miljoen. En da dan zouden ze om 12 december zouden ze dan uh, het, het rapport moeten goedkeuren. En dan zou op 17 december zou Angela Merkel dan tot een nieuwe bondskanselier gekozen kunnen worden. Ja, dat staat behoorlijk onder druk, inderdaad. En hoeveel noten moeten nog gekraakt worden? Noemen ze een harde. Een harde is het uh, dubbele paspoort, uh, de tolheffing op autosnelwegen. Er ligt een voorstel om referenda uh, in te voeren voor bijvoorbeeld Europese uh, aangelegenheden. Uh, dat zijn allemaal zaken die, uh, waar nog over gesproken moet worden. En die, die er in deze vorm ook zo niet door zullen komen. Ja, maar als je, je beschrijft het allemaal op luchtige toon. Maar als je de, de feiten op een reis het, die je noemt, dan zou je denken: ze komen daar nooit uit op tijd. Uh, ja, nou kijk, er zijn een paar... Uh, over de meeste dingen kom je, kun je altijd wel een compromis bedenken. Dat homohuwelijk ligt een beetje ingewikkeld. Uh, kijk, als, als het over geld gaat, kun je een beetje uh, een, een, een gemiddelde nemen. Maar bij een homohuwelijk gaat dat, gaat dat moeilijk. Dus, nee. En dat geldt ook wel een beetje voor een dubbel paspoort. Maar de, daar zullen ze wel uitkomen. Kijk, het meest pijnlijke van het geheel, vind ik eigenlijk nog, is dat... Er helemaal geen groot project is. Ze zitten alleen maar te stgelelen over hele kleine, in feite oninteressante zaken. Want bijvoorbeeld zijn tolheffing over autosnelwegen. Ja, daar praten we over. Dat, uh, dat brengt een paar honderd uh, miljoen binnen. Maar dat is nou niet een, een, een toekomstvisie van, van een regering. Nee. En het, het lijken er dus kleine, kleine zaken te zijn waarmee de partijen. ...zich kunnen profileren, maar die, die, die, die grote toekomstvisie van wat wil het nieuwe kabinet Merkel... ...dat toch een twee derde meerderheid in, uh, in de bondsdag heeft... ...wat wil die met die ongelooflijke grote meerderheid doen om het land uh, voor de toekomst voor te bereiden... ...op die vraag komt geen antwoord. Ja, nou ja, ze hebben weinig keuze dan elkaar uh, te verkiezen in een coalitie. Dus ze moeten er eigenlijk wel uitkomen. Ja, ja, dat, dus, dus ik geloof ook wel dat, dat, ja. uh, dat, dat om 17 december Merkel... tot een nieuwe bondskanselier wordt gekozen. Er is geen alternatief. Ja. Oké, okay. Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland-Instituut. We hadden het over de sleep-aanslepende coalitieonderhandelingen Duitsland. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan hoor. Graag. Pst, één minuut. De club. Die sloten moeten op diepte. En dan moet je dus moet je baggerbriefje in. <lacht> baggerbriefje, is toch leuk? Mm. Er zijn echt wel twintig soorten rozen en, en vooral lekker geurende rozen. En dan zit je hier op je schommelbankje zo de tuin in te kijken. En toen kreeg ik deze tuincontrolebrief. Waarin staat dat eigenlijk alles niet goed is. Gesnoeid, nee. Tuin, slecht. Slootkant onderhoud, slecht. Buitenpad schoon, nee. In elk geval heeft het bestuur besloten te gaan proberen uw tuiniergedrag te doen veranderen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 Correspondenten zoeken deze week uit hoe mannen en vrouwen her en der op de wereld met elkaar flirten. Gisteren hoorde u Tsjechische vrouwen hoe zij les kregen in een nieuwe dans, de Flirt Dance. Vandaag Turkije. Casanova Levent stapt daar alleen op een vrouw af als zijn doel is om uiteindelijk met haar in bed te belanden. Flirten is een bloedserieuze zaak in Turkije. Laat daar geen misverstanden over bestaan, zegt de 28-jarige Levent. We zitten op het terras van een jazzcafé in hartje Istanbul. Een auto snelt voorbij ondanks keien en de smalle straat. Het flirten moet iets bereiken. This, having sex or... Seks of een serieuze relatie. Je mag niet voor de lol flirten. Dan speel je met de gevoelens van andere mensen. It's rude. Dat is echt onbeschoft. Hij steekt een sigaret op. Levent komt charmant over. Hij lacht veel. <laughs> Hij heeft grote, donkere ogen. Open... In Turkije flirt je bijna alleen met bekenden, zegt Levent. Dat is misschien maar goed ook, want de meeste meisjes in Turkije flirten niet. Do flirten niet. When we seven or eight people, uh, in a cafe or a bar. We gaan bijvoorbeeld met een groepje van acht naar een bar. Ik praat met alle meisjes in de groep en dan kies ik er eentje. You you go out with the group. Of hij kiest van tevoren een meisje uit zijn Facebook vriendenlijst. And when it comes up, yeah, you play your play. En dan ga je flirten. Hier komen de tips van de vent. Ik talk veel over mezelf. Ik praat veel over mezelf, mijn carrière, alles wat ik bereikt heb. That's the main route to follow. Dat is de manier. I myself for example, a uh, uh, show on the radio. Ik heb bijvoorbeeld een radioshow met bluesmuziek gepresenteerd. I know this song, I've played it on the radio. Als ik in een bar een bluesliedje hoor, kan ik zeggen: "Oh, die ken ik. Die heb ik op de radio gedraaid." Dat is altijd een goede binnenkomen. Ah, whisky. Whisky is een nice subject dat I talk. Oh ja, en hij is ook nog whiskydeskundige. I actually have a map on whiskies. Hij heeft and zelfs altijd een whisky smakenkaart bij zich. is met me by the way. Hij haalt hem uit zijn tas. We go to some bar and try to find that that one I'm suggesting. Met z'n tweeën gaan ze dan naar een andere bar om whisky uit te proberen die Vent adviseert. You drink a lot. You go home after we drinken veel en dan gaan we naar mijn huis. Hij maakt veel gebruik van lichaamstaal, zegt Jean supekeus Een goede vriendin. Hij leunt voorover naar het meisje en al zijn aandacht is op haar gericht. Thuis als het één op één ding nadert, seks dus... Laat hij het meisje eerst nog veel over zichzelf praten. And I'm her eyes and... En ik observeer haar ogen. Lach om wat ze zegt. Ah. Yeah, I think I do. <laughs> ja, ook als het niet grappig is. Nine out of ten. Het werkt 9 van de 10 keer. Ja, yeah, 20, 25 of iets. In het afgelopen half jaar heeft deze Turkse Casanova zo'n 20 tot 25 meisjes in bed gekregen. Zegt hij? Um, he's one of the best I know, hij is een van de beste flirters die ik ken, zegt Jansu. Toch weet Levent ook wat falen is. Nou, there's, there's this girl. The one I call. Uh... I want some serious relationship Vitor but it's not Hij heeft de ware gevonden denkt hij maar zij wil niet. Tja, en wat doe je dan? Life continues and I got to see some other people. Life fluitte dus want het leven gaat door. <kijen> U hoort een bijdrage van <kijen> Susanna Koster. Morgen Frankrijk. <kijen> Neem me niet kwalijk. Even de stem weg. This a love of mine, <kuggen> en die redden mij eventjes van iets in mijn keel. Het is nog niet helemaal goed, maar ik ben geloof ik wel verstaanbaar. De druk op Duitsland om zijn economie af te zwakken ten behoeve van het Europese collectief stijgt. Eerst drong het IMF en de Verenigde Staten aan op verzakking van de Duitse concurrentiepositie, en nu wil Eurocommissaris Olli Rehn een onderzoek naar de macht van de Duitse economie. Als die direct ten koste gaat van de zuidelijke Europese landen... moet het land daar wat aan doen, of anders boete betalen. En niet weinig ook. Zweden van Wijnberg, econoom met veel ja. internationale ervaring bij de Wereldbank. Ja, hallo, we ja, kennen elkaar een paar dagen. Het klinkt op het eerste hoor een beetje vreemd. Hè? Je presteert goed, ja. op, alle, bijna, op bijna alle fronten. Op ja. alle fronten kan natuurlijk niet, maar bijna. En daar word je eigenlijk voor gestraft. Ja, het is ook vreemd. Het klinkt niet alleen vreemd, het is vreemd. Er ja, zit een hele verwarde denkwereld achter... Die ook allerlei gekke situaties geeft. En in sommige landen mensen echt hele vreemde uitkomsten kan leveren. Maar het idee daarachter is, ja, die mensen leven een beetje in een gesloten systeem. Wie, wie, wie zijn ze? Nou, de mensen die deze redenaties hebben. Dat is zowel, vooral nu de Europese Commissie. Die, die leven een beetje in een gesloten wereld. En ik, ja, goed, daar klopt het natuurlijk wel. Het overschot van de een moet het tekort van de ander zijn. Alleen de eurozone is geen gesloten wereld. He, wij kunnen als eurozone overschotten, tekorten, kan van alles hebben. Dus wat er in Duitsland met zijn overschot of tekort gebeurt, dat heeft op zich nog niet zoveel te betekenen voor Griekenland. Gaat het op het handelsoverschot? Ze exporteren ja. meer dan ze importeren. Ja. ja, maar als Duitsland nou ineens zou ophouden met exporteren, dan wil dat nog niet zeggen dat ze ineens een heleboel gaan importeren voor Griekenland. Dat, dat hoeft niet. Ze kunnen ook uh, ja, minder exporteren, minder importeren. Dan gebeurt er helemaal niks, behalve dat iedereen een beetje minder uit doet. Dus dat, dat zit allemaal wat ingewikkelder in elkaar... in een open systeem als de eurozone. Maar eventjes, de feiten. Dat handelsoverschot, is dat nou de grootste graad... in de keel van de commissie? Nou, daar, daar, daar focussen ze wel enorm op. Dat is al, al eerder met de ministerraad besloten. Dat er niet alleen tekortprocedures komen voor landen met te grote tekorten op hun begroting. Maar ook overschotprocedures. Maar dan hebben ze het ineens over die lopende rekening van de betalingsbalans. En ja, die twee hebben wel iets met elkaar te maken. Maar daar zit nog een heleboel tussen. En, en, en je hebt niet een direct instrument om, de, om die betalingsbalans te beïnvloeden. Het enige eigenlijk wat je kan doen is. Uh, ja, als de overheid zelf uh, een groot overschot gaat lopen. dan zal dat op zich ook uh, het totale overschot van de economie een beetje bevorderen. Maar ja, dan zie je in uh, landen als Nederland. Ja, die, die zitten dan aan twee kanten verkeerd. Die hebben een overschot op die lopende rekening. omdat er heel veel gespaard wordt privaat. en heel weinig geïnvesteerd. maar de overheid heeft een tekort. Nee. Dus Nederland zou met deze benadering van de EU. die hele rare situatie krijgen dat je een Okay. Oh straf krijgt. weer je overschot op de lopende rekening en een straf weer je tekort op, de, op je begroting. En ja, wat je dan moet doen, mag je oost weten. Want ja. als je de een oplost, gaat de ander verkeerd. Maar wat is de redenering hoe het dan allemaal beter zou kunnen? Dan gaat uh, nou, Duitsland gaat dan, uh, minder exporteren, meer importeren. Nou, en dat, dat zou hoeft dan niet. betekenen dat de andere economie maar stel dat dat ja, gebeurt, als het aantrekken? Van, als dat als, als gesloten systeem denken zou kloppen, wel ja. Uh, maar dat, nogmaals, dat is het niet. Hè. Dat nee. hoeft niet op te gaan aan Griekse goederen. We hoeven niet meer exporteren. Ja, het, er zit een misvatting achter dat overschotten iets te maken hebben... met een hele sterke concurrentiepositie. Maar als je een hele sterke concurrentiepositie hebt... kun je veel exporteren, wat je in staat stelt veel te importeren. Het verschil tussen. Ja. hangt van hele andere dingen af. Als rentestanden, denk je dat je inkomen gaat stijgen of dalen... dat reële lonen gaan stijgen of dalen. Dat heeft, invloed te maken, heeft meer te maken met het verschil tussen het export en importeren. Ja. Zou het zou toch ook nog zo kunnen zijn dat het juist profijtelijk zou zijn, kunnen zijn voor Duitsland... om daaraan tegemoet te komen. Want dan gaan ze uh, minder exporteren. Mm. Maar wellicht kunnen ze dan iets anders verzinnen... waardoor de binnenlandse vraag aantrekt. En dan helpen ze ja. zichzelf op twee fronten. En dan ja, heeft de commissie nou, het taak. Die, die, die, die, kijk, die, die commissie die wil dat er een loongolf gaat komen. Die mensen gaan voorbij aan het feit dat de overheid dat helemaal niet kan beïnvloeden. Net als in Nederland, overal die mensen die in Nederland over een loongolf praten... die, die vergeten ook dat dat niet meer door de overheid bepaald wordt. Die kan dat helemaal niet beïnvloeden. Ja. Het enige wat een overheid direct kan doen, is met zijn, overheid, met zijn eigen bestedingen werken. Nou, dat is wel een redelijk punt. maar Alleen dan hoeven ze verder helemaal niet over die lopende rekeningen... die handelstekorten te praten. Maar Duitsland heeft gewoon een overschot op zijn begroting, de overheid zelf. Uh, en dat is heel raar, want Duitsland groeit maar kwakkelig, groeit beter dan de rest van de eurozone, maar nog steeds niet hard en minder hard dan bijvoorbeeld Amerika. Um, en ja, juist in die tijd, uh, terwijl de werkloosheid aan het dalen is, hebben ze een overschot op de begroting. Ze, nou, dan mogen ze wel wat stimulerender optreden. In een mm. land als Duitsland kan dat ook wel, want dat, heeft, dat is zo groot. Uh, daar valt een heleboel neer in Duitsland zelf. En dan gaat die economie misschien wat harder lopen. Het tweede probleem wat in Duitsland speelt, net als in Nederland, en daar, daar heeft die commissie het helemaal niet over, dat ze een heel zwak banksysteem hebben. Dus in de zin van? Nou, de banken die, net als in Nederland, die banken die hebben te weinig eigen vermogen. En die moeten eigen vermogen houden. naar verhouding van wat zij aan de riskante leningen uit hebben staan. En in plaats van meer eigen vermogen op te halen, wat de Amerikanen afgedwongen hebben, uh, geven ze minder riskante leningen. Dan zegt het MKB krijgt geen lening meer. Ze kopen allemaal overheidspapier. Ja, dat is natuurlijk verkeerd. Hè. En als, zelfs al zou die Duitsers hun economie extra kunnen stimuleren... of zouden wij onze economie stimuleren... dan loopt dat weer vast, omdat er geen kredietverlening is... om de private sector mee te laten spelen. Ja. Dus uh, ja, er zit de verkeerde diagnose achter... en, en een soort van een vaag idee van overschot zijn niet goed... dan moet je maar iets van doen, maar ze weten niet precies wat. Ja. Zit er ook niet een beetje achter uh, de, dat ze in Brussel... Echt zijn gaan geloven in de mogelijkheid om de economie echt tot achter de komma te besturen. Ja, dat denken ze wel. Al hebben ze nogal schimmige ideeën over hoe dat dan eigenlijk moet. En je ziet ook die verwarring tussen overschot, op lopende rekeningen... en tekorten op begrotingen. En kijk naar Nederland. Hè. Als je dat, dat, dat recept van de Brussel zou gebruiken... zou Nederland eigenlijk op alle fronten enorme boetes moeten krijgen. Want ze hebben tekort op de begroting dat te groot is... en een overschot op de lopende rekening dat te groot ja. is. Ja, wat moet je daar nou weer mee? Ja. Als je de een aanpakt, maak je de ander erger. Dus, dat, dat, dus je ziet dat... Die verwarring geeft tot hele vreemde conclusies ja. aanleiding. Als we even teruggaan naar de oorzaak van deze actie van de Europese Commissie. Dat is eigenlijk om die zuidelijke landen ja. er weer bovenop te laten komen. zodat er minder geld van het collectief van Europa heen hoeft. Hoe zou je dat nou, zonder die dwang van zo'n boete. hoe zou je dat nou als rijke Westen beter kunnen doen dan hierdoor? Nou, ik denk het enige. Het is duidelijk dat Griekenland zal profiteren van een veel sterker economisch herstel in Duitsland en in mindere mate Nederland. Dat is ook zo. Dat zouden wij ook doen. Uh, alleen wat je daaraan moet doen, lijkt mij, is ja, die overheid die moet dat overschot niet lopen. Dus ze moeten een veel sterkere stimulering hebben van, van de overheidsbestedingen in Duitsland, hm. niet in Nederland. Uh, dan bij ons lekt het toch allemaal weg. Ja. Maar, maar op, op één manier wel. kunnen ze misschien toch eens aan die lonen doen. Er is nou bijvoorbeeld uh, geëikeld in de coalitieonderhandelingen tussen SPD en CDU over het minimumloon. Minimum ja. CDU wil dat per ja. se niet, ja. SPD wel. Ja. Als ze daar nou uit zouden komen en ze komen tot een fors minimumloon. Uh, zou dat de bestedingen niet doen aantrekken? Nou, dat hangt er vanaf. Uh, en dan gaat iedereen feta uh, uh, kopen en zo? Ja, ik denk, dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Trekken. Een minimumloon, daar, daar, ja, wat doet dat natuurlijk met banen aan de onderkant? Uh, een, een, een hoog minimumloon, dat gaat heel veel banen vernietigen... en dan is het nou ja, onzekerheid. Het is juist hetgeen dat consumentenvertrouwen consumentenvertrouw ondermijnt... Nou, Duitsland geen minimumloon vind ik wel kras. Want een land als Nederland hebben wel een minimumloon. En wij deden het, althans tot voor de crisis, helemaal niet zo slecht qua werkgelegenheid. Nee. Maar je moet wel oppassen. Kijk naar nou, bijvoorbeeld Nederland. De reden waarom Nederland relatief weinig jeugdwerkloosheid is, is omdat bij ons het jeugdminimumloon veel en veel lager is dan het gewone minimumloon. Ja. Dus je moet voorzichtig zijn. Ja. Wat ik een beetje nog gods bevind, even voor de laatste minuut, Zweder: dat is dat ook de Amerikanen erop aangedrongen hebben he, dat, ja. Europa, dat de Duitslandse economie verzwakt. En daar worden zij dan beter van. Maar dat lijkt me toch een godspe om daaraan te voldoen, zegt. Dat is onze concurrent. Ja, uh, het is een beetje gek. Uh, en überhaupt is het economisch beleid van Amerika erg gek. De ene het enige wat ze echt goed gedaan hebben, is die banken aanpakken. Die hebben, ze, hebben gedwongen die banken, die, ze hebben die banken gedwongen echt kapitaal geld op te halen, waardoor die weer gewoon lenen aan de privésector. Dus dat loopt daar beter. Dat is ook de verklaring waarom het goed gaat in Amerika. Maar hun eigen budgetair beleid is natuurlijk een uh, afsluiting. Dat, dat, dat loopt af en toe volledig uit de hand. En dan stoppen ze ineens weer. En dan hebben ze weer van die crisis. En dan dreigen ze weer hun schulden niet te betalen. Het is, uh, dat is een volledig verlamde besluitvorming. Dus Tot slot, er is moet... weer één zin over het IMF. Waarom dringen zij er ook op aan? Nou, Dat is een hele oude. Het IMF wordt altijd te hulp geroepen als een grote zijn en die kunnen niet meer gefinancierd worden. Hm. Ja, als je hele grote lopende rekening tekort hebt, je importeert heel veel. Dan, dan, op een gegeven moment houdt dat op, dan wil niemand meer geld in jou nee. lenen... om die tekorten te denken. Nou, dan komt het IMF erbij. En dat is altijd gezegd van, ja, maar wacht even, waarom uh, Sveta, zit ze niet aan de andere kant? Ik, ik dank je wel. <laughs> Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bart Loor... en ik ben pro-VPRO sinds 1996... omdat ze zulke uitstekende kritische programma's maken.